Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Een containerschip in Rotterdam heeft zichzelf klemgevaren onder een brug. Deze verslaggever van Rijnmond hoorde het gebeuren. Rond half acht was er echt een enorme knal hier op het Noordeneiland in Rotterdam. Het containerschip ramde echt volledig hier tegen de brug aan. De containers aan de voorkant op het schip zijn uh, ja, echt ingedeukt, uh, beschadigd. Er is er eentje ook in het water gevallen. De hulpdiensten zijn hier nu uh, rondom het schip. Hoe lang het gaat duren om de bol los te krijgen is niet duidelijk. De brug is afgezet en er wordt gecheckt op schade. Twee jaar geleden knalde er ook al een schip tegen diezelfde brug. Toen vielen containers met bouwmaterialen en hondentuigjes en paardenzadels in het water. De ouders van criminele kinderen zouden harder aangepakt moeten worden... Deze burgemeester ziet en hoort om zich heen allemaal verhalen van jonge kinderen... die tegen betaling bijvoorbeeld vuurwerkbommen plaatsen voor criminelen. Hij denkt dat de problemen vaak al bij de ouders beginnen en wil daar wat aan doen. Ga een verplichte cursus opvoedingsondersteuning doen. Zorg ervoor dat je gewoon ook je kinderen thuis houdt. Dan kan een rechter echt ook een dwingende uitspraak voor opleggen. Ja, dat soort maatregelen kunnen helpen om ergen te voorkomen. Juist ook in het belang van het kind, maar ook om dit maatschappelijk probleem... Ja, eigenlijk populair gezegd aan de voorkant aan te pakken. In Engeland is er al zoiets. Daar kan een rechter ouders verplicht op cursus sturen. En op deze plek Rinnemek. Dat zeggen ruim 1400 inwoners van het Brabantse Deurne. Ze ondertekenen een petitie tegen de komst van een grote gele M... naar een woonwijk in het dorp. Dat zien de buren dus niet zitten. Geur, zwerfafval. Niet alleen hier, maar in onze mooie wijk... Nou, dat wil je gewoon niet voor je deur hebben. Nou, het grootste bezwaar is de verkeersveiligheid. Moet je voorstellen, als hier een McDrive komt... wat dat voor impact heeft hier voor deze, alleen al voor deze kruis. Ik hou zeker van Ja. En ik ga niet ontkennen dat ik ook wel eens bij McDonald's kom. Maar, ehm... maar nou niet meer. <laughs> Even niet. Ook de gemeenteraad is niet blij met de plannen. De gemeente moet nu de verkeersveiligheid onderzoeken... en samen met de Mac op zoek gaan naar een andere locatie. Het weer nog grijs, maar ook opklaringen met zon. In de middag vanuit het westen meer wolken en ook wat regen. Later in de middag en avond zijn er overal buitjes. Het wordt 9 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Ja, ja, ja, ja.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 Ja, en wat is dan onze keuze? Hè? Wat is de keuze van de mensen? Even gerust aan de kust! En als we dat roepen, dan kiezen we dus voor Hanny, Beb en Dolly. Goedemorgen, ja. lieve luisteraars. Goedemorgen. goedemorgen met z'n allen. Hoe gaat het met de ladies? Wij zitten hier uitgeslapen bij. Hè? Ja, ja. ja, Kijk ja Fris en fruitig zijn op wij. Deze <laughs> op deze prachtige eerste lentedag, Dol... Het is, vandaag is het 1 is het een maart? De astronomische lente is begonnen. Of oh, dat althans, vind ik nou heel jammer. De winter is beëindigd. Dat vind ik heel jammer Astronomisch, dat het 1 hè? maart is. Waarom? Nou, ik had een leuk onderwerp voor vandaag. Uh, ik wilde namelijk uh, de, deze maand vieren dat, uh, dat de dag dat een man altijd gelijk heeft. En die viel dit jaar op 30 februari. <lacht> maar dat gaat dus. Maar ja, dat doen we gewoon. Nou oh ja, we gaan ook nog even omkijken. Ja. Dus die doen Nee, we. maar lekker, lekker, pakken Beb. We mee. Dat is al het eerste goede bericht wat ja. we bij jullie ja. binnenbrengen. Het is lente vandaag. Het is vandaag lente. Ja, en we voelen de kriebels al, hè? Yes. ja, zeker. Ja, zeker. Zeg, en wat, wat uh, Beb en Hanny? wat gaan we allemaal doen vandaag? Ik, uh, ik ga een beetje, laat mij maar schuiven. Ja, Goed. Ja. Uh, ja. ja, dank je. Ja, okay. ja. En uh, wat, wat, wat gaan we allemaal beleven? Wat gaan we de luisteraars laten horen vandaag? Nou, met nou. het programma. Ja, ja, ja. Uh, we gaan straks even bellen met het uh, dierenhuis, Zandvoort, kennen we Want die hebben 6 april open dag. En ik ga met te praten over die open dag. En over wat er nog voor nodig is in de hele aanloop daar naartoe. Ja, en daar wordt natuurlijk uh, jullie medewerking gevraagd, uh, lieve ja. luisteraars. Ja, dus ja. blijf even aan de lijn, hè, wat dat betreft, op. even opletten. Ja. Uh, nou ja, Hanny gaat een uh, column, waar gaat jou, Hannie, waar ja, jouw column over? Ik gaan? ga vandaag het hebben over de wintersport. Ja. Ik werd geïnspireerd door vorige week, want half Nederland was geloof ik uh, naar het skiën. Hij zat op de berg. <laughs> ja. op de berg. Want, trouwens, twee weken is het uh, uh, voorjaarsvakantie, ja. maar... Onze nee, regio week, had vorige week. Ja. Onze regio. Ja, één dus week. dan gaat men massaal uh, naar de wintersport. Ja. Nou ja, ik heb het over de wintersport. Hartstikke goed. Ja, ik ben mooi. meer benieuwd, want uh, het is altijd lachen, gieren brullen met jou. Dat ik voor het oh. eerst ging. Dus dat wordt zeker lachen. Oh <laughs> my god, Down. Ik zou zeggen, trek maar vast eerst een Athena Lady aan. Na 11 ben ik er, geloof ik. Na 11 ja, oh, oh, oh, oh, oké. Okay. We zullen nog elfen. even waarschuwen van tevoren. Wat pakken, ja. ja, maar We leg gaan... maar vast wat uh, absorberend materiaal <laughs> klaar. Ja. We gaan na 11 <laughs> ook even bellen met uh, de heren Minko van Es uh, of Arno van Kampen. Nou, en... Minko. We gaan met Minko bellen. We gaan met Minko bellen, want die gaan uh, uh, het Santa maxima uh, Ja. Dat is een prachtige organisatie die allerlei uh, events organiseert om geld op te halen voor het uh, Maxima Oncologisch Kindercentrum. Ja, en, en hoe uh, ze dat gaat doen, daar gaat Minko ons alles over die vertellen. Die gaat Minko straks alles over vertellen, want uh, ze komen naar Zandvoort. Ja, dat heb ik ook gelezen. Dat... Ik, uh, ik hoor wel graag hoe, ze dat, allemaal, uh, hoe oh, dat allemaal gaat verlopen. Hoe dat gaat verlopen? Ja, nou ja ik dat... denk dat het voor de Zandvoortse mensen wel leuk wordt om naar te kijken wat er gaat gebeuren. We gaan natuurlijk ook onze gedachten laten gaan over het Zonfestivallied. lied uh, Ja, uiteraard. Die heb yes. ik ook meegenomen. Oké. Okay. Pers van de pers. De de die zijn losgebarsten. Ja, je bent voor ja, ja. of tegen. Ja, er is eigenlijk. Uh, je hoort weinig neutrale reacties erop. Hè. Ik, heb, ja. ik heb één reactie van iemand gelezen die zei: Ja, joh, maar ja, dat is de tijdsgeest. Uh, ja. Al die ja. liedjes veranderen en ja. daar moeten we gewoon in meegaan. En ja. ik denk dat dat. Een goede is set zo. is geweest. Nou, ik denk dat ja. dat inderdaad ook mijn gedachte is. Ik heb het niet geschreven, maar ik had het kunnen schrijven. <lacht> <lacht> het is de tijdgeest, ja. ja. De tijd is voorbij van de geweldige zangers en de prachtige, zware stukken met orkesten. Kosten, ja, ja, en ja. Dit is, uh, het is een bijzondere jongen. Ja, ben ja benieuwd. absoluut. We ja. gaan straks luisteren naar Europapa. Maar, jullie weten natuurlijk, trouwe luisteraars weten dat helemaal zeker. We beginnen altijd een de show met een liedje over een vrouw. En dat is belangrijk, want volgende week is het internationale vrouwendag. Yes, 8 maart. 8 maart. 8 maart. 8 maart. Is dat zo? Ja. En dan hebben ja. wij geen uitzending? Nee, dus nee. dat, dat, dit nou, dat dus komt heel al... ongelukkig uit. Ja, dat, wij vieren nu alvast vrouwen. Ja. Trouwens, doen we iedere twee weken ja. vieren we vrouwendag. <laughs> en niet internationaal, gewoon hier. Ja, gewoon en, uh, lokaal. Is ook ja. Lokaal, zorg, ja. Lokaal, ja. Wordt, wordt het gewoon 1 maart klaar. Nee. <laughs> <laughs> Zich, ik heb meegenomen dit keer een nummer van The Doors, L.A. Woman. Hij duurt wel een beetje lang, maar misschien kap ik hem wel eerder af, hoor. Komt-ie! <tie> I'm oh, glad to Ja, tot zover de doors met L.A. Woman. Hij gaat nog een heel eind door, maar het was mooi zo. Het was lekker, ja. ja. Ja, zo is dat. Het klinkt ook zo lekker en, live, nog met zo'n echte drumsgeluid. Ja, ja nou, dat, dat vind ik ook zo machtig van die uh, muziek van vroeger nog. Hè? Ja. Dat je die instrumenten ook echt allemaal zo puur hoort. Hè? Ja. Ja. ja, heerlijk vind ik dat. Eerst nog genieten. Geen synthesizer, Nee. nee. <laughs> ja, ik heb nog een heel leuk uh, oud nummer meegenomen. Ik weet niet, zal ik hem draaien? Even kijken, waar heb ik hem ook alweer staan? Ik zie hem net staan voor mijn neus. Oh ja, hier. Deze. Hoe vonden jullie deze dan vroeger? Ook lekker, toch? Yes. Ja, jongens. Judy in the Skies van uh, John Fred. Wearing your green. Just take your glasses. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Judy in disguise. Hartstikke lekker. En, en laat ik nou speciaal... Voor... Ik en Beppie begon vandaag... Uh... Nee, Beppie, Bepp. begon vandaag <laughs> de uitzending met vertellen... Dat het de eerste dag van de meteorologische lente yes, is. Yes. En dat alle bloemetjes weer lekker in bloei, bloei komen te staan. Nou zeker. En da daar is Beb natuurlijk hartstikke blij mee. En eigenlijk, om dat te vieren, heb ik een mooi nummer meegenomen over Beb. Over oh, mij? Over Beb. Nee? Beb. Leen, heeft kanjers van Anjes en freesiatscheleen? Roze zo rood heeft zij op de wagen. Bloemen, bloemen roept zij alle dagen, al jaren staat zij op het pleintje. Haarbloemenmond is wat je noemt. Het mooiste voor de mensen met dierbare wensen. Daarom is Bepi beroemd, bloemen Bepi van het plein. Heel kanjers van anjers en Fresia's klei, Rozen zo rood zij op de wagen, bloemen, bloemen, roept zij alle dagen. Zij heeft haar verdriet en er zorgen, daarmee komt ze niet voor de dag. Ze zegt opgetogen met stralende ogen, iedere bloem vraagt een lak, bloemen, baby. Met plein, heeft kanjes van anjes en vreesjes klein, rozen zo rood. heeft zij op de wagen, bloemen, bloemen, roep zij alle. Is hij op de wagen? Bloemen, bloemen, roept hij dagen nou, hey Hoe vond je het? Ik dat ben he? trots. Ik ben trots. Ik wist niet dat bestond. Wat een mooi nummer. Mooi, hè? Ja. Ja, ja, ja. Echt, dat was toch ook wel Nederland, hè? Zeg, en als, als we het dan toch over bloemen hebben, dan wil ik nog even omkijken naar gisteren. Wat dan? Om nog mensen een bloemetje te, te, te geven. Want er waren gisteren maar liefst 15 inwoners van Zandvoort. op die 29ste februari jarig. En dat was uh, voor het eerst sinds 2020 natuurlijk. Ja, die zijn ook niet nog zo oud. He? Nee, Onzeel. die zijn ook niet zo oud. Nee. In ons land hebben we 11.000 schrikkeljarigen. Dat heeft gisteren het Centraal Bureau voor Statistiek even laten weten. Er zijn er 370. Voor hen was het de eerste verjaardag, want die zijn geboren. Oh. 29 februari 2020. Oh. Zo. En voor achtjarigen... was het de 25ste... dat ze hun schrikkelverjaardag vierden. Want zij zijn een eeuw oud. Zo. Maar in Zandvoort... waren er dus gisteren... Uh, 15. En dat is hartstikke leuk. Weinig geboortes dus die 29ste februari. Maar als je dan zegt... welke dag zijn er dan de meeste... Zandvoorters jarig? Dat is 20 februari. Want dan telden wij maar... Liefst 64 feestvarkens. Dus lieve mensen die allemaal jarig waren. Ja, waaronder mijn schoonzoon. Ja. Werken 20ste jaren. Ook ja. De ja, ja, een van die 64. Dus ja, sinds ik dan toch uh, bloemenbeppie ben. deel ik jullie alsnog ah. een bloemetje uit. voor deze. eenmaal per vier jaar verjaardag. Attent, <laughs> <Atent. laughs> Dat was gisteren. <laughs> nou, als dat zo is. dan. Uh, nou, we hebben net Bep in het bloemetje gezet. In het zonnetje bedoel zonnetje. ik. In het ja. zonnetje gezet. <laughs> en dan gaat nu Beb zelf jullie in het zonnetje zetten. En Everything that a woman possibly can Wat een eer, wat een eer. Ja, Bert, maar moet je horen hoe je dat zingt, man. Dat is toch geweldig. <laughs> ja, hè? Dat ja. die mooie mooie de muziek jongens, op de achtergrond. Ja. Echt, 1986, ja. Hoeve Adrigem. Toen ja. ook al een reunie van Soul for Blues Quality. En live, het was echt live. Ja, dat was spannend, jongens. Dat is alweer lang geleden. Ja. Heerlijke herinneringen. Wie, u, uh, wie, wie, wie zaten er allemaal? Hoeveel, hoeveel mansformatie was dat eigenlijk... waar, je nu, waar we je nu mee hoorden? Zeggen? Nou, zo voelde het was even kijken. Ruud Jansen op toetsen, dat is natuurlijk één. De bassist, Douglas Jacobino. Gitaar, Jeffrey rademaker, denk ik toen nog. Hadden we drie blazers. Uh, Ted Cerné, uh, Hans Kat en Ed Kat. Er zitten wel alle zes. Ik zat achter de drum, zeven. Eh... Uh, ja, we waren met, volgens mij met z'n acht. Ik denk dat ik iemand vergeet. Met z'n acht? Nou, wacht even. Denk Clark. Ja. Onze liedzanger. Ja. Acht of negen, dat lag hem eraan. Wat een formatie eigenlijk. Ja. En best veel mensen. Hè? Dat waren veel mensen. Was Zo... een groot. Ja, dat zou tegenwoordig moeilijk te verkopen zijn, joh. Ja. Maar toen was dat nog. We hadden echt. In onze tijd dan, en dat was vanaf 1968 tot... vul maar in, 73 ongeveer. Ja. Hadden we gewoon heel veel optredens. Ja. We gingen ja. zelfs met een hele car naar Duitsland... met allemaal wow. fans achterin. Wow, echt waar? Ja, ja. Oh, geweldig. Ja, dat waren echt hartstikke leuke tijden. Nou, ik, ik weet ook, oh, ik kan me nog herinneren... dat als uh, deze band optrad in Zandvoort of Heemstede... Ja, of waar dan ja, ook ja. in de regio, dat het zwart van de mensen zag. Leuk, ja. hè? Echt, daar kwam ja. iedereen op af. En het was altijd ja. gegarandeerd feest... Was dus ik kan een... me voorstellen dat, dat het voor de ondernemers hartstikke uh, interessant was... Ja. om deze band in te huren. Ja, toen nog wel. Toen kon je nog gewoon met je instrument ergens naar binnen schuiven. Tegenwoordig willen ze een DJ. Ja. <laughs> ja, lekker makkelijk. Ja, of gewoon een band met één uh, za ja. zanger, ja, ja, ja, ja, ja. zanger. Ja, een band met één zanger. Ja, het is toch jammer. Het haalt heel wat van de sfeer weg. Nou ja, nou, we, we hebben krijgen wel van de mooie show herinneringen. Die pakt ja. niemand ons meer af. Dat nee, dat, dat is zeker waar. Ja, ja. Ja, ik, uh, het, het lijkt me machtig om zoiets meegemaakt te hebben. Maar uh, nogmaals, mijn complimenten voor dit nummer... hoe je het gezongen je. hebt. Ik, ik, ik, ik hou van je stem, echt waar. <laughs> oh, ja, echt waar. Ja. Dankjewel. Ja, het is gewoon zo. Ja, het schittert. Uh, met jouw permissie, zullen we doorgaan naar het volgende onderwerp? We gaan Want we naar het gaan, volgende onderwerp. We gaan straks uh, over een paar minuutjes bellen... met uh, iemand uit het dierenasiel. Maar laten we eerst even een nummer opzetten... En dan uh, in dat nummer, daarna dat nummer komen we bij u terug uh, voor het interview. party was party hey, was yeah.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 is nothing if he don't have a All oh, doggy hold a bowl, doggy hold it. All is nothing if he don't I think I knew that's why they call me the man of the land. me to the dogs out? the out? the out? We gaan uh schakelen naar Beb, want uh, Beb heeft iemand aan de telefoon van het Dierenthuis Kennemerland en die gaat ons van alles vertellen over de open dag die eraan komt. Hallo, Amanda. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, We zien natuurlijk uh, op allerlei manieren al de grote reclames. Uh, ja. 6 april aanstaande houdt het Kennemer Dierenasiel open huis. Wat zijn de plannen? Wat zijn de plannen? Nou, je kan natuurlijk overal rondkijken die dag. Ja. En we hebben een springkussen en kraampjes en demonstraties. Een loterij natuurlijk. Uh -huh. Kinderen kunnen zich laten schminken, een kleurwedstrijd. Kijk aan. Is genoeg te doen. Joh. en nu hebben wij natuurlijk nog een ruime maand te gaan. Wat kunnen jullie van ons zandvoorters nog gebruiken om die dag tot een groot succes te maken? Hij zoeken nog prijzen voor de loterij. Ja. En dat mag door particulieren zijn die dingen hebben die nog nieuw zijn. Mm -hmm. uh, maar ook bedrijven die dus iets willen sponsoren in de vorm van een cadeaubon of een presentje. Oké. Okay. Want, want de opbrengst van de loterij is scheelt voor de dieren. Want dat is uh, de, de opbrengst is voor jullie, voor het asiel. Ja, klopt. En uh, moeten die prijzen ook allemaal een beetje gerelateerd zijn aan, aan dierendingen? Of zeg je nou, die, die loterij daar mag van alles, mag ook een stukje zeep of uh, weet ik wat. Of vind je het gewoon leuk om dierendingen te krijgen voor die loterij? Nee, dat mag ook echt van alles zijn. Want ook met een nieuw speelgoed zijn we bijvoorbeeld heel blij voor kinderen. Ja? Dat die ook wat leuks kunnen winnen. Okay. Maar ook een, een douche set, een cadeaubon. Oké. Okay. Dus uh, lieve luisteraars, uh, kijk eens even in uw kast. Het cadeau wat u toch eigenlijk niet uit heeft gepakt. Het, het, het, het, het kennen we thuis. Nou, lees ik bijvoorbeeld, want ik heb natuurlijk even gekeken wat gaan jullie allemaal doen. Dierenethuis is voor mij uh, zeer populair, want ik heb daar uh, 1 juli vorig jaar de prachtigste hond weggehaald die je kan bedenken. <laughs> uh, maar wat is het? Uh, verschillende demo's met honden. Wat kan ik me daarbij voorstellen, Amanda? Nou, bijvoorbeeld een wonderschool die een demonstratie gaat geven. Ja. Um, maar ook iemand die sporten met honden gaat demonstreren. Okay. Dus echt van alles wat. Ja, en dat, dat, het, het hele feest speelt zich af tussen 11 en 16 uur. Uh, ja. En als, als je in het programma ook ergens kan aanklikken... zie je dan wat wanneer komt... Want... Dat komt wel nog, maar dat programma hebben we nu nog niet helemaal rond, okay. omdat we hier en daar nog wat aanmeldingen binnenkomen. Uh -huh. Dus dat zal ongeveer twee weken voor de open dag op onze website en Facebookpagina komen. Oké, okay, dus die moeten we in de gaten houden. Oké, okay, ik heb dit ja. gelezen op de Facebookpagina. Uh, er komt zelfs een voetdruk voor een hapje, een hapje en een drankje en meer. En dat, is, ja. dat staat allemaal al vast, er hoeft niet iemand die toevallig een voetdruk heeft zich nog snel bij jullie te melden. Nee, die hebben we inderdaad al. Er heeft zich al iemand aangemeld en daar zijn we inderdaad heel blij mee. Oké, okay, hartstikke mooi. Nou, wat, wat wil je ons er nog over vertellen? Want zitten jullie erg vol op het moment? Uh, op dit moment zitten we wel vol. We hebben best wat honden en katten en konijnen. Honden, katten, konijnen. Zeg, ja. vroeger konden, je, konden we ook onze dieren eventjes bij jullie stallen als we op vakantie gingen. Maar dat heb ik begrepen dat jullie daar nu te vol voor zijn, hè? Ja, ja, dat kan helaas niet meer. We hebben die plekken gewoon nodig voor de asieldieren. Ja, plekken nodig voor ja. de asieldieren. Honden, katten, konijnen. En de hele tijd ja. geleden hebben vriendinnen en ik een konijn uit de duinen gered. En die noemden we Binky, geloof ik. En uh, die is ook bij jullie heel liefdevol opgevangen. Jullie doen hartstikke goed werk. En jullie hebben ook samen met alle asiels in Nederland... heel veel opvang gedaan aan die uh, dieren. Die, uh, die zijn gehaald uit, uh, uit fokke, foute fokkerijen. En ja, dan, dan lees ik altijd in alle verrassing hoeveel er dan geplaatst wordt. Want, ja. want er is heel veel animo. Is er die, die open dag ook mogelijkheid om met de asieldieren kennis te maken? Nou, je kan wel langs de hokken lopen om de asieldieren te bekijken. Ja? Maar echt kennis maken, dat moet na de open dag. Okay. Want dat is voor de dieren ook veel te onrustig. Het zal voor die dieren best een spannende dag zijn. Gaan ze er mee veel van meekrijgen? Of, want ik weet niet precies hoe groot jullie terrein is. Ja, ze gaan er zeker wat van meekrijgen. Want normaal komen er natuurlijk helemaal geen mensen bij de honden achter. En nu lopen er dus wel mensen langs hun hokken. Okay. Uh, dus voor de dieren zal dat best spannend zijn. Maar voor de mensen ook leuk om een keer echt een kijkje achter ja, de schermen dus te kunnen als je, nemen. Ja, dus als je bij jezelf denkt van ja, ik zou eigenlijk best eens een hond willen. Maar ik wil me niet zo bij het asiel melden. Is dit ook een hele goede dag om heel neutraal eens te gaan kijken of er een klik is. Ja, zeker weten. Tussen die door... Nou... Ja. Hartstikke leuk. Amanda, 6 april. Dat is toch de datum. En jullie gaan nog uh, later, heb ik begrepen, op je website... en of op Facebook laten weten hoe het programma er precies uitziet qua uren. Want het geheel ja, is tussen 11 en 16 uur. Nou, Ik hoop dat iedereen het uh, Dierenhuis Kennemerland weet te vinden. Helemaal aan het eind van de Keesomstraat. En... Uh, ja. Wat... Ik, ik, heb, ik heb nog één vraagje, mag dat? Ja, vanzelfsprekend. Ik even inbreken. Want um, Amanda, als je uh, iets in huis hebt waarvan je denkt... Van, nou, dat, dat, dat lijkt me heel leuk uh, om te doneren... zodat een ander er weer blij mee kan zijn. Um, wanneer kan iemand uh, zo'n zo aanstaand geschenkje inleveren bij jullie? Dat kan elke dag tussen 11 en 4. Tussen 11 en 4, even ja. aan de balie. Ja, en dan inderdaad even zeggen dat het voor de loterij is voor de open dag. Oh, oké. Okay. Ja, ja, ja, ja, ja. Prima. En, en het, nou ja, het is een loterij, dus mensen kunnen loodjes kopen. Heb je al enig idee wat de loodjes gaan kosten? Dus de 1 en de 2 euro. Nou, hier, kijk eens aan. Kijk ervan. Ja. Kijk ervan. Nou, en daarmee steun je natuurlijk ook weer al het goede werk dat jullie doen. En gaat ja, zeker, het uiteindelijk zeker. weer uh, naar de gezondheid van de dieren. Ja, nou, dat was even mijn vraagje. Gaan we weer terug naar Beb? Ja, ik heb ook uh, ik heb geen vragen meer, want ik, ik heb er een totaal beeld van. Nou, tegen de tijd dat het zover is, ja. dan komen we nog wel even nou, een keer erop terug. Hè? Ja, want we hebben nog een hele maand en dit is dus precies. vooral ook een oproep aan alle luisteraars... Ja. om een bijdrage te leveren. Ja. En uh, misschien kun je dan, wanneer we weer bellen tegen de 6 april... ook precies vertellen welke, welke dingen er zijn te zien op welke uren. Ja. Amanda, ja. wil je nog iets kwijt aan ons? Nee, dat was het inderdaad. Nou, kom allemaal en heb je er inderdaad iets over voor de loterij, zijn we daar heel blij mee. Hartstikke mooi. Goed zo. De rest ons om jullie heel veel succes te wensen. En ik roep dus van uh, tegen de 6 april gaan we nog eventjes uh, de touwtjes flink aantrekken. Dat de mensen met z'n allen richting kennen met dieren thuis gaan. Heel veel dank en ondertussen heel veel plezier en liefde met de dieren. Ja, dank jullie wel. Oké. Okay. Dag Amanda. Dag. Dag, dag. Nou ja, wij gaan nu een nummer draaien. Dat, uh, het, is, het is denk ik voor een vrouw geschreven, maar wat mij betreft kan het ook heel erg goed gezongen worden voor je huisdier. En denk daar maar over na als je straks op 6 april langs die hokken loopt. Want zo is het wel, Zo worden je grote liefde. Ik weet niet over dat. Er zijn dat we hebben We've shared love and made love It doesn't seem to me Like it's enough It's just not enough babe. It's just not enough Oh, baby Oh, baby My darling, I Can't give up Your love, baby Girl, I don't. No, I don't know why I can't get enough To your stop babe. Lord, some things I can't get used to No matter how I try It's like the more you give The more I want And baby, that's no lie Oh, no, babe Tell me What can I say? What am I gonna do?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 keep loving you more and more each time Yo, what am I gonna do? Cause you're blowing my mind I get the same old feeling Every time you're here I feel a change Something new. I scream your name Look what you got to do and Darling, I get your love, baby Oh, no, baby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 Ik denk dat ik er niks aan overdrijf. hoor. Als ik zeg. Als je uh, een, een, een huisdier. Uh, als je daar een klik mee hebt. Ja. Uh, ja, dan ga je zo verschrikkelijk veel van houden. En daar kan je nooit genoeg van krijgen. Van de liefde die zo'n diertje uitstraalt. Nee. Ja, dierenliefde is onvoorwaardelijk. Hè? Daar zijn wij mensen vaak verrast over. Ja. Als, uh, als, jij, als je laat thuis komt. Vraag je partner waar je bent geweest. Als je ja. laat thuis komt bij een hond. Springt hij alleen maar heel blij tegen je op. Ja, ze ja, is er weer. Nou ja, er bestaat toch zo ja. uh, zo'n zo test om te zien uh, hoe, je, hoe je de liefde van iemand kan testen. Dus de, de liefde van je vrouw. Hè, dus voor man zijnde, de liefde van je vrouw. Of de liefde van je hond. Ja. En dan zeggen ze: stop ze alle twee onafhankelijk van elkaar, maar is een half uur in de kofferbak. Doe je hem open. Moet je kijken wie nog het meeste van je houdt. <lacht> ja. Ja. U hoeft het dus niet meer te proberen. Het is daar geen tips, hè? Dat u dat even weet. Het is al getest. Ja, dier is heel bijzonder. Ja, en, ja, ja, ja. Ik ben ook heel erg blij met het diertje wat wij van het Kennende Dierenhuis hebben, hebben opgehaald en mochten meenemen. Schattig, schattig poedeltje. Jullie zijn zo gelukkig met de rest. wij zijn er zo ja. gelukkig mee. Maar... Hey, weet je waar we ook zo gelukkig mee zijn? No. Ook met zo'n lekker dier. Nou, nou. Joost Klein! Ja! Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, ja. Joost Klein. Uh, gisteren, uh, ja. heel toevallig, uh, kwam ik al zappend. Ik heb eigenlijk smiddags nooit de tv aan. En nu wel, want ik was moe. Ik denk, ik ga even liggen. En als ik dan niet de tv aan zette, stak ik toch meteen weer op. Dus ik denk. En ik viel zo in het programma ja. waarin uh, Joost Klein bekend ging maken wat zijn nummer was. -papa. En dat papa hij. Europa papa dat heeft hij onderbouwd... Uh, met, met zijn motivatie voor dit nummer. Het is een ode aan zijn vader. Uh, volgens mij heeft hij geen vader en geen moeder meer. Nee, hè? dat heb ik ook. Het nee, ja. zijn allemaal uh, overleden, heeft hij verdriet en, van. Ja, ja en uh, hij, hij ziet dit nummer als een nieuw begin. Want hij zegt, het is mooi geweest. Ik, ik kan niet langer met dit verdriet rond blijven lopen. Ik breng nu een ode aan mijn vader... En ik moet toegeven met alles wat hij ooit tegen me gezegd heeft... dat hij gelijk heeft gehad. Hm. En dan is het nu klaar met het verdriet. En dan ga ik nu herinneren in vreugde. En daar is dat nummer dan ook op gebaseerd. En dat wetende, ja. uh, als je dan naar de clip kijkt... dan doet je dat heel wat. Hè? Die Klinkt clip was leuk. Bij mij. Ik vond het een ja. goede clip. Ik maar wat het... is de link dan naar Europa? Weet je, had je dat een beetje. Uh... Uh, nou, hij, nou, ik hij, denk, hij het, was een uh, uh, festival denk uh, ik. Ja. Ja. ja, precies. Ja, maar, ja, ja, maar dat, hij, had natuurlijk, hij had natuurlijk ook prachtig. Hè, dat vind ik dan weer typisch Joost, hè, die, die trui die hij aan had. Ja. Of dat jasje met die sterren om hem heen en zo. Ja. Hij en die... denkt zo in detail, hè, die man. En. Um, kan aan mij gelegen hebben, maar volgens mij zag ik Zwarte Piet ook staan. Stiekem. Ja. Hebben jullie hem ook gezien? En, en, en die tafel? Nee. Bij die DJ's? De, de, de laatste avondmaal tafel, zeg ja, maar. Ja, dus zag ja. je dus um, René Vroger zitten. Ja, en Steam. En, Stien. Ja. en, en ja. die rapper, Donny. Donny Paul en Paul, ja. Ja. Paul Elstak, deed ja. ook mee. Die ja. zat in die auto. Ja, die clip was echt enig die hoor. Die was hartstikke goed. Nou, verdikken, hem, ik heb. Maar, maar weet je, dat, is het, dat kan hij natuurlijk niet doen op de act zelf. Dan dus zal hij wel met iets anders moeten komen. Echt een podiumact. Maar um, ik denk, Hannie, dat we dat aan hem wel over kunnen ja. laten. Ik heb zijn optreden gezien uh, bij Lowlands vorig jaar. Dat was een show. Dat mm -hmm. was een show, zo goed. Ja. Dus ik denk echt wel. Uh, ja, we moeten er even aan wennen, hè? Ja, maar kijk, wij zijn het, er misschien het, het, een andere generatie. En ja, en er zijn en, veel jongeren die nu gaan kijken. En die moeten ze ook zien te krijgen, want het gaat om telefotingen. hè? Ja, gestemd worden. Ja, Precies. Ja, en, ja, ja. en het is natuurlijk toch wel zo dat uh, ook in de muziek is er een, een evolutie. Hè? En, ja, en ja. dingen gaan zich een beetje verleggen. En hoe mooi ballades ook zijn. Ja, ja, ja, ja, Je ja, ziet ja. toch dat, uh, dat een andere stroming steeds meer zijn weg gaat vinden binnen het Eurovisie Songfestival. Ja. Ik uh, met ja, jullie wel nemen. Jonge hè? mensen, jonge mensen. Ja. En die, die moeten nu dus ook naar de radio lopen, want. We gaan hem spelen. Yes. We gaan hem draaien. Ja, Joost. En we gaan lekker meedansen. Huppakee, we gaan Joost hakken. Klein, Europapa! Let's come together. Hello papa, hello papa. Stoel aan de kant en meedoen. I love you all.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 dat was hem. Europapa. Nou, het voor de mensen die hebben meegekeken via uh, www.zfm-nl. Ah, die hebben gezien dat Hannie en ik een poging hebben ja, gedaan om mee een poging, te hakken. Hè? Ja. Maar ja, we houden het nog geen halve minuut vol, oh, hè? kijk dan, Dolly, we zijn helemaal niet buiten adem. Nee, nee totaal niet. Huh? Lugzat. <laughs> we stonden gelukkig net onder de camera. Nou, nou nee, nee hoor. Nee, nee we stonden er niet. niet onder hoor. Jij denkt dat je een tactische plek ja. had. Uh... Was het niet zo? <laughs> nee, <Okay>. nee, <laughs> nee, je staat er gewoon florissant op hoor. Dankzij Joost hè, kom je toch in beweging. Ja, ja inderdaad, inderdaad. Ja, we hadden het erover. Want een heleboel mensen die vinden dat hakken hartstikke leuk, hè. Ja. En wij ook. Wij vinden het hakken ook leuk. Maar doe het. En het, het, het, ja. het, het lukt gewoon niet, hè. Nee. Dat. dat, dat zo verschrikkelijk lastig. Daar, ik zou er niet een, een, een, een uh, hakken zijn? Ja, misschien. <laughs> <laughs> ik heb wel een hakkenbar, maar een hakken <laughs> <laughs> nou, lieve Luister... Het als, lijkt als mij u, wel leuk om het echt te doen. Als u een, een hakken wilt, bel ons. Ja, bel ons. ja. ja, ja, ja. laat ja. ons Want weten of je ergens hakken dansen... Dan reken maar dat tussen. je fitter wordt dan heel Holland in beweging, hoor. Zo. Echt nou, waar. Dat, dat denk ik al. En die afvallen. Want en ik afvallen. denk als je, als je... Wij hebben nou een halve minuut gedaan. Ik ja. voel het klamme zweet ja. al in mijn ik nek hangen, hoor. Ja, ik moet eten zo, hoor. Dat kan echt niet. Ja. <laughs> <laughs> nee, we gaan we bestond Oh ja, ik, ja, ja, ze staan er, jongens. Ja, ja, ja. Nee, we gaan even rustig aandoen, lijkt me. Ja. Ja, want even bijkomen. Ik heb een mooi nummer van Ramse Shafi bij me. Oh, leuk. Sami. Uh, kijk, om. Sammy loopt niet zo boven. Denk je dat ze je niet mogen?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 Ja, we hebben hem natuurlijk meteen herkend. Ramse Shafi met Sammy. Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy. Um, <hums> wat gaan we nu draaien? Ik moet even wat uitzoeken. We zaten net weer te kletsen. Maar, uh, ja. Ja. kan even... nou, hè? Zet niet drie vrouwen bij elkaar. Dus het alleen maar te kletsen. Ik zal nog wel eventjes vertellen dat, uh, ja. dat je inderdaad omhoog moet kijken. Want het is een zeer mooie dag. Ja. Maar dat er uh, nu ook weer gratis wandel- en fietsroutes te verkrijgen zijn in Zandvoort en de omgeving. Bezoekers kunnen vanaf nu het dorp en de omgeving verkennen. met gratis online fiets- en wandelroutes. Dus ja, je moet wel op je fiets eventjes zo'n klein uh, bevestigertje maken. dat je je smartphone erop kunt zetten. Oh, dat, en dan kan je via je want, smartphone de ja, uh, routes volgen. een digitale routermaker. Ja? Er zijn ongeveer 30 routes uitgewerkt. Te zien ook interessante tussenstops, weetjes, ja. horecapunten. En de routes kunnen op drie manieren afgelegd worden. Dus online, wat ik net zei. Ja. Uh, geprint. Ja. op PDF en via een GPX-bestand op het eigen navigatiesysteem. Oh ja. Nou. Ja, dat, dat printen lijkt me niks met die wind die Nee, die dat, uh, dat moet je hier de niet. Fietsje kon, zat achter je papiertjes aan. <laughs> dus, uh, dus, er is weer van alles te zien. Kijk niet alleen omhoog, maar kijk ook op je smartphone en en, je en, en op de weg, hè? Want voor je het uh, weet lig je gestrekt. Ja, dat is zo, ja. Hey, en, en en waar kan je die downloaden? Die uh, uh, die kun je downloaden op www.visitzandvoort. En dat is gewoon visitzandvoort achter elkaar.nl. Schuine streep routes. Ja, dus www.visitzandvoort achter elkaar.nl. Routes. Routes? Yes. Oké, okay. oh, okay. goed. Nou, uh, inmiddels uh, heb ik nog steeds niks, want dan zit ik weer naar jou te luisteren. Ja, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. we doen gewoon een lekkertje van uh, Simon en Carfonkel. Kan ons het schelen, ja, joh. Ja, toch? I'm in Carfunkel met Cecilia. Heerlijke nummers maakten die gast ook. Ik kijk even naar de klok. We hebben nog, uh, nog geen anderhalve minuut meer. En dan zit het eerste uur er alweer op, ladies. Yes. yes. Ja, dat is ook weer snel voorbij gegaan, hè? Ja, ja, ja. ja. Yeah. Time passes nou. quickly when you're having fun. Zo is yes, dat, zo is het. Maar, is yes. maar so we is. hebben nog een tweede uur, hè? En in de tweede uur gaan we jullie meteen verrassen met een, uh, weer een geweldige column van onze cabaretier Conferanciester. Hoe noem je dat? Oh, <laughs> <laughs> Wat een mooi woord. Nou ja. Onze vriendin Hanni. die heeft weer een heel leuk verhaal geschreven wat ze gaat vertellen. Dus... Uh, ...blijf zeker bij ons. Wij gaan skiën zo. Ja, we gaan heel, straks heel even ertussen uit voor het nieuws en de reclameboodschappen. Dan zijn we weer terug met een muziekje en dan gaan we naar Hannie luisteren. En om half twaalf hebben we een gesprek over de Maxima, het Maxima, het Santa Maxima evenement... ...wat uh, richting Zandvoort gaat komen morgen. Zijn we heel benieuwd naar natuurlijk. En ik ga nu even een nummer opzetten, want ik heb ergens heel veel behoefte aan... Koffie, koffie, lekker bakje koffie, jongens, wie lust er Koffie, koffie, lekker bakje koffie, ga maar achter op de mens daar van op. Je kan